Iereentje heeft een kerstboom versierd, Ireenje heeft een kerstboom versierd, een hele lieve boom, een positieve boom. Ireenje heeft een kerstboom versierd, Ireenje heeft een kerstboom versierd, Ireenje heeft, heeft een kerstboom versierd, ze is niet meer alleenig, ze voelt zich weer, Irene. Hier eentje heeft een kerstboom versierd. Eerst was ze met een berk. Toen dacht ze ach een berk. Al die katjes wat een werk. Toen viel ze op een beuk. Maar ja je weet een beuk. Voor een tijdje is het leuk. Maar nu heeft ze een kerstboom versierd. Hier eentje heeft een kerstboom versierd. Mooie sterke takken. Ze heeft het goed te pakken. Hier eentje heeft een kerstboom versierd. Ooit had ze een kastanje, maar zeg nou zelf, wat kan je helemaal met een kastanje? Toen werd het een plataan, nota bene een plataam. Ik zeg, waar begin je aan? Maar nu heeft ze een kerstboom versierd. Hier heeft een kerstboom versierd. Een boom om in te bijten en ze blijven altijd groen. Hier heeft een kerstboom versierd. Ze droomde van een eik, maar kijk in de praktijk, versier maar eens een eik. Toen wilde ze een iep, nou vraag ik je een iep, over kaal gesproken winters. Maar nu heeft ze een kerstboom versierd, hier eentje heeft een kerstboom versierd. Een kanjer van een boom en lekker dat die ruikt, hier eentje heeft een kerstboom versierd. Ook had ze vaak een els, en misschien heeft het iets snels. Maar een els blijft wel een els, dan was het weer een wilg. Of nee, dat was een es, wel nee, geen palm, hoezo een palm? O oh ja, een lijsterbes, maar nu heeft ze een kerstboom versierd. Hier heeft een kerstboom versierd. Zo uit de natuur, en er staan er nog veel meer. Hier heeft een kerstboom versierd. Mijn smaak zou het niet zijn, geef mij maar een dolfijn. Wat moet je met een kerstboom, ook al hebben ze geen takken. En zijn ze minder waard in de open haard. Hier eentje heeft een kerstboom versierd. Hier eentje heeft een kerstboom versierd. Een boom om thuis te komen, een boom om weg te dromen. Hier eentje heeft een kerstboom versierd.